gaat het ja. ja moet de radio wil je de radio aan of uh, liever gewoon zo nee. He? De boom staat mooi in bloei, toch? Een mooie bloesemboom. Zie je dat veel? En het gras mooi met bloemen. Ja, het is wat allemaal, hè? Yeah? Hmm? Ja. Ja. Wat? Dit? Wat is daarmee met die tas? Hè? Huh? Ja. Yeah. Die wil je vasthouden? Hier. Plastic. Een plastic tasje. Ja, dat is plastic wat om de... Hoe heet dat? Om dat plantje heeft gezeten. In Ja. Wil je die hebben? Ja, ja. Dat hoort bij dat plantje, bij dat witte plantje op tafel. Dat plastic. Ja. Daar? Hé? Nee, die, daar. Hoort hierbij. Oh, daar. Ja, yeah. Dia. Yeah. Heb je geen spiegel boven die wasbak? Heb je geen spiegel boven die wasbak? Maar oh, je hebt wel een ventilator zie ik, als het warm is hier. Huh? Mm -hmm. En yeah. ja. Mm. En dit is mijn jas. Wil je die aanraken? Die jas. Nee. Ja. Hè? Nee. Ja. Hier. Dat is dit. Dit is mijn jas. Kijk maar. <coughs> oh. Oh.